1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De Nederlandse animatiefilm zit in de lift. Een werklunch zometeen met regisseur Albert het Hoofd... en animator Bob Wolkes van de nieuwe film Trippel Trappel. En nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag. Nederland wil dat EU de hulp aan Egypte terugschroeft. vluchtige gevangenen wil omgangsregeling met zijn dochter. en nieuwe methode om kans op dementie te berekenen. Volkenvelden trekken over het land, maar in het oosten van het land schijnt de zon flink. Op andere plaatsen breekt hij ook de komende uren wat vaker door. 19 tot 22 graden wordt het. Morgen, donderdag en vrijdag blijft het droog, schijnt de zon geregeld. Morgen wordt het 24 graden. Donderdag en vrijdag zelfs iets warmer nog. <middels> Nederland gaat erop aandringen dat de Europese Unie de hulp aan Egypte terugschroeft, schrijft minister Timmermans aan de Tweede Kamer. En dat doet hij naar aanleiding van het geweld in Egypte. Verslaggever Wilco Boom. Officieel wil het ministerie van Buitenlandse Zaken niet van sancties spreken. Maar strafmaatregelen zijn het natuurlijk wel. Morgen is er een vergadering van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel. En de Nederlandse inzet voor die bijeenkomst is, schrijft Timmermans nu aan de Kamer... dat in kaart moet worden gebracht hoe de hulp kan worden verminderd. Vorige week besloten Timmermans en zijn collega Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking... al de Nederlandse betaling van ontwikkelingsgeld aan Egypte op te schorten. Het gaat onder meer om een betaling van 1,4 miljoen euro voor een waterprogramma. De omgangsregeling tussen een voortvluchtige gevangene en zijn dochter... hoeft van de rechter niet te worden nageleefd. Het zou teveel risico opleveren voor het meisje... dat bovendien angstig zou kunnen worden voor de, door de situatie. Zo zou ze ongewild getuige kunnen zijn van de arrestatie van haar vader. Fanny Donders, de advocaat van de voortvluchtige vader. Goedemiddag. Heeft u uh, met uw cliënt gesproken over de uitspraak uh, van de rechter? Ja. ja Wat ja, vindt u ervan? Het, uh, ja, het verbaast ons uh, in die zin. Uh, er is toch een omgangsregeling en uh, in onze optiek toch in het belang van zowel vader als dochter, met name ook voor dochter, dat er contact is met vader. Ja. En uh, ja, dat los van het feit dat hij uh, in die zin voor vluchtig is. Want hij is in uh, mei even voor de goeie orde, is in mei ja. niet teruggekeerd van verlof. Hè? Dat en, klopt. Sinds ja, die tijd op klopt. de vlucht. En hij wil toch uh, zijn dochter kunnen ontmoeten. Ja, uh, hebben ja. ze elkaar nog gezien nadat hij is weggebleven in mei? Um, ja, een enkele keer in het begin. Maar eigenlijk um, uh, ja, niet noemenswaardig, daarna niet meer. Zeg maar. Ja, en hij vindt dat hij uh, recht heeft op, uh, op, op, ja, op een bezoekregeling, een ja, omgangsregeling. Ja. ja. Hij mist zijn dochter heel erg en uh, ik heb ook begrepen dat dochter ook, uh, hè, ze hebben een heel goede band met elkaar, vader en dochter. En uh, ja, ik vraag me af of dit nu juist niet traumatischer is voor hmm. dochter, uh, door, door, door hen nu uit elkaar te houden, zeg maar. Ja. Mijn eerste gedachte was van, goh, uh, dat is brutaal, vluchtig zijn uh -huh. en, uh, en dan uh, dit gaan eisen in een, uh, ja. in een rechtszaak. Ja, maar goed, aan de ene kant, ik, ik, snap die, ik, ik kan me die gedachte indenken, hè, dat, dat u die gedachte heeft, aan de andere kant um, het, het recht op omgang tussen een vader en, en, en, en, en, en, en dan met name natuurlijk ook in het belang van het kind, het staat natuurlijk uh, los van, van zijn status, hè. het staat los van, van, van dat hij iets, iets gedaan heeft wat misschien niet, niet helemaal uh, uh, uh, juist ja. is. Alleen, dan hoeft zijn dochter de natuurlijk niet van te worden. Nee, maar dat, dat is, is wat, natuurlijk wat simpel op te lossen door te zeggen van... Uh, weet je wat, ik meld me bij de gevangenis en dan, uh, mm -hmm. dan kan ik mijn dochter weer zien. Ja, dat, dat, dat lijkt simpel. Alleen, um, ja, goed, er zitten Ho bij in deze zaak toch wat andere... Waarom? Uh, wat maakt het dan moeilijk? Uh, nou, dat, dat is ook, heeft ook een stukje met de privacy van meneer te maken. Ik wil daar niet al te veel op ingaan. Maar um, ja, goed, dat maakt, in deze situatie is het niet zo makkelijk als het lijkt. Ja, maar hij, hij kan zich niet gewoon melden bij de gevangenispoort en zeggen... hier ben ik weer. En, uh... ja, theoretisch gezien wel, ja, alleen er zijn wat andere omstandigheden... die maken dat dat uh, wat lastig is. En daar dat kunt u verder ja. niet op, uh, over nee. uitweiden, begrijp ik. Nee. Dan dank ik u voor de uitleg, Fanny Donders. Goedemiddag. Volgens de Londense politie is er niets onwettigs gebeurd... bij de aanhouding van de partner van NRC-journalist Glenn Greenwald. Greenwald speelde een belangrijke rol in het publiceren van de onthullingen van Edward Snowden, de klokkenluider. Die partner van Greenwald, David Miranda, is zondag negen uur lang vastgehouden op een luchthaven in Londen. Anne Sanen in Londen, veel ophef over die aanhouding Anne. En nu zegt Scotland Yard, er is eigenlijk niks aan de hand, er is niks gebeurd. Hoe kan dat? Nou ja, daar draait de hele discussie eigenlijk om een verschil aan interpretatie. Uh, want de politie zegt dus inderdaad dat er niks onwettigs is gebeurd. Uh, ze hebben het recht om mensen die verdacht worden van terrorisme aan te houden... en te ondervragen op het vliegveld. Uh, maar ze vertellen ten eerste niet op welke gronden David Miranda is aangehouden. En ten tweede kun je je afvragen of je Miranda een terrorist kunt noemen. Uh, nou, de politie zal wel binnen de regels van de wet hebben gehandeld. Al is dat wel moeilijk te controleren omdat ze heel weinig loslaten... Uh, maar veel journalisten en ook politici denken dat uh, dit een manier is geweest van de politie om klokkenluiders te intimideren en onder druk te zetten. Hmm, maar het laatste woord is hier uh, zeker nog niet over gesproken. Nee, zeker niet. Uh, vandaag begint het al. De toezichthouder op uh, de Britse veiligheidsdiensten heeft uh, gisteren in de media laten weten... dat het heel ongebruikelijk is iemand het maximaal aantal uur vast te houden. Negen uh, uur is dat. Uh, en vroeg zich gisteren ook openlijk af waarom Miranda is vastgehouden. Nou, vandaag zal hij gaan praten met de politie. Uh, dus daar horen we ongetwijfeld nog meer over. Ja. Uh, en ook heeft de Guardian-journalist, wiens Partner, is opgepakt. Uh, Glenn Greenwald laten weten dat hij in het bezit is van nog meer geheime documenten... En die zal hij de komende tijd ongetwijfeld gaan publiceren. Ja. Vandaag werd ook bekend dat er uh, op de krant The Guardian druk is uitgeoefend... om materiaal van Snowden uh, af te geven of te vernietigen. Uh, hoe zit dat, uh, Anne? Ja, de, de hoofdredacteur van The Guardian zegt dat hij is opgebeld... door een hooggeplaatste persoon uh, van de Britse inlichtingendienst en die zou geëist hebben dat de computers... met daarop de documenten van Edward Snowden... vernietigd moesten worden. Nou, de hoofdredacteur heeft uitproberen te leggen... dat dat niet zoveel zin zou hebben... omdat er ook artikelen worden geschreven vanuit Amerika... en die informatie van Snowden zich ook op andere plekken in de wereld bevindt. Maar toch zijn die computers uiteindelijk vernietigd. En ook hier weer spreken de krant en de politie elkaar tegen. Want de politie heeft vandaag laten weten... dat ze geen grote druk op de Guardian hebben uitgeoefend... en dat de krant uiteindelijk toch... Gewoon is doorgegaan met het publiceren van artikelen. Dus zij begrijpen de ophef niet zo goed. Anne Hane in Londen, dankjewel. Dit is het NOS Journal met Dorald Megens. Met behulp van een nieuw rekenmodel kunnen artsen bij patiënten met ouderdomssuiker, dat is diabetes type 2, het risico bepalen op dementie en zo is uit te rekenen welke patiënten een verhoogd risico lopen. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek van onder andere Lisa Exalto... neuroloog in opleiding bij het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Die hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Exalto, kunt u eens uitleggen hoe werkt dat rekenmodel, dat nieuwe model... Nou, het is eigenlijk een heel simpel model waarbij er acht factoren worden gevraagd aan een uh, patiënt met suikziekte. Het gaat om leeftijd en het gaat om opleiding en om andere aandoeningen die ze kunnen hebben naast de suikerziekte. Dus bijvoorbeeld een diabetische voet. Ja. Um, en overal kennen we dan punten aan toe. Het totaal tellen we op en dat totaal is dan weer gelinkt aan een percentage risico op dementie de komende tien jaar. Het is een invullijst en dan op die manier maak je dan een kansberekening. Dat klopt. Ja. Nou is het onderzoek nog wetenschappelijk. Uh, wat kunnen artsen uh, en ook patiënten dus hier aan hebben in de nabije toekomst? Nou, omdat het zo'n simpel model is, uh, zou dat bij de huisarts uh, of door de diabetesverpleegkundige in de huisartsenpraktijk toegepast kunnen worden. En dan kan gekeken worden welke patiënt met suikerziekte daadwerkelijk een hoog risico heeft de komende tien jaar en welke een veel lager risico. Ja. En als die patiënten die een hoog risico hebben, die moet je eigenlijk wat meer in de gaten gaan houden. Daar kun je bijvoorbeeld simpele geheugentestjes doen om te kijken of er misschien al geheugenproblemen zijn... En uh, mensen met suikerziekte gebruiken vaak veel medicijnen. En het kan zijn als mensen geheugenproblemen hebben... dat dat meer in de gaten gehouden moet worden. Of dat bijvoorbeeld insuline gebruiken... dat mensen echt uh, uh, moeten prikken met ja. suikerziekte. Als je dat helemaal in verkeerde dosis doet... kan dat levensgevaarlijk zijn. Um, en als je geheugenproblemen hebt, kun je je voorstellen dat dat problemen kan gaan opleveren. Ja. Dus het is met name een eerste simpele methode om mensen met een laag en hoog risico uit elkaar te kunnen houden. En dan kun je de mensen met een hoog risico meer uh, in de gaten gaan houden. Een simpele methode, betekent dat ook dat die uh, snel kan worden ingevoerd? Uh, nou, wat ons betreft natuurlijk wel. Maar het gaat nu eerst om een uh, wetenschappelijke publicatie. En zoals dat werkt, uh, uh, gaat dan iedereen dat lezen en hun eigen mening erover vormen. En dan gaat gekeken worden of het uh, breed gedragen wordt... en ook toegepast kan gaan worden in Nederland. Ja. We laten het hierbij. Ik dank u wel voor de uitleg. Lisa Exalto, uh, neuroloog in opleiding in, uh, in Utrecht. Goedemiddag. Dag. Zeker 300.000 liter radioactief water is weggelekt... uit een opslagtank van de Japanse kerncentrale in Fukushima. Dat heeft de eigenaar, energiebedrijf Tepco, gezegd. Energiedeskundige Wim Turkenburg, goedemiddag. Goedemiddag. 300.000 liter water weggelekt. Radioactief besmet water. Dat klinkt ernstig. Is het dat ook? Je moet het wat in perspectief zien. Het is water dat komt uit een hele grote opslagtank van 11 meter hoog. Ja. Daarin kan duizenden ton water zitten. Daarvan is dus, dat is hoog, die water. Maar het is wel gereinigd water. Dus dat water kwam oorspronkelijk uit de kelders van de reactoren. En de meeste radioactiviteit is eruit gehaald. Maar wat overbleef aan radioactiviteit met het water is dus gedumpt in deze, in, in deze tanks. Hmm. Nou, er staan er meer van. Eén ervan is lek gegaan. Daardoor is 300 ton water naar buiten gelekt en ook in de grond terechtgekomen. En ja, dat is duidelijk niet de bedoeling. Ja, maar u klinkt als iemand die zich daar niet zo heel erg druk over maakt. Nou, het is een incident. Uh, er is ook nagegaan uh, op een schaal van 0 tot 8, uh, tot 0 tot 7 van hoe erg is het? En dan is uh, schaal 7 is zeg maar de ernst van het ongeval van, van uh, in Fukushima van maart 2011... En bij nul is er dus niks aan de hand. En dit ongeluk wordt ingeschaald op één. Ja. En dat zijn ongevallen die in de wereld uh, op vele plekken uh, voorkomen... als er met radioactiviteit wordt gewerkt. Hm. Het is niet de bedoeling, maar uh, ja, het past in het beeld dat er regelmatig iets misgaat in, uh, in Fukushima, wat niet de bedoeling is. Nou hoorde ik u zeggen dat het uh, in, in, in de grond is gelopen. Het wordt dus niet opgevangen, dat weggelekte water. Dat zou wel opgevangen worden, want ze hebben ook een, een, een betonnen muurtje om die tank heen gebouwd, van 30 centimeter hoog. En uh, alleen het regent daar. Men heeft daar dus ook weer een kanaaltje ingeboord uh, en die had men openstaan om dat regenwater, wat ook werd opgevangen, om de weg te laten lopen. En men heeft dus niet gezien dat, er, dat de tank lek raakte en dat die reactiviteit uh, dus binnen die wal terecht kwam. En vervolgens zie je dat en een kanaaltje naar de grond weglekken. Ja, duidelijk. Ik dank u voor, uh, voor de uitleg. Uh, Wim Turkenburg, energiedeskundige. Goedemiddag. Ja. Sport. Ibrahim Affelay moet opnieuw worden geopereerd... aan een chronische spierblessuur in zijn rechterbovenbeen. bovenbeen. is al een tijdje uit de roulatie. Begin dit jaar raakte hij geblesseerd bij Schalke via de club waar Barcelona hem aan had uitgeleend. PSV hoopt vanavond een eerste stap te zetten naar de poolfase van de Champions League. In de playoffs is AC Milan de tegenstander, tegenstander van formaat. PSV-verdediger Jeffrey Bruma krijgt uh, bijvoorbeeld te maken met de gevaarlijke Milan-aanvallers Balotelli en El Sharawai. Ja, inderdaad. Ik denk, uh, de Milan-aanval uh, zitten beide in het uh, Italiaanse nationale elftal. Beide zeer goede spelers. We um, hebben met PSV zo gezegd, uh, een goede start gemaakt. Veel euforie. Maar we uh, kunnen ja, denk ik wel vol aan de bak tegen, uh, tegen Milan. Vanavond vanaf half negen op deze zender te volgen. Radio 1 in een extra lange Langs de Lijn. PSV AC Milan. Nu Erwin de Hart met verkeersinformatie bij de AWB. Erwin. Hey Jan, op de A2 Utrecht richting de bos. 4 kilometer file tussen Waardenburg en Afrit Kerkdriel. En dat komt door een kerven die op zijn kant is geraakt. Daar op de linkerrijstrook en de midden, uh, middenrijstrook. Die zijn dicht, de berger is ter plekke en hij doet zijn best. Nog een keer de hoofdpunten. Nederland wil minder hulp geven aan Egypte. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet het geweld ophouden. Bij de Japanse kerncentrale in Fukushima is opnieuw een lek ontdekt. Dit keer in een opslagtank. En Artsen kunnen door een nieuw rekenmodel bij patiënten met ouderdomssuiker... het risico bepalen op dementie. En Jan ook bedankt. Dit was de uitzending, het uitgebreide NOS Radiojournaal. Van 1 uur, het is inmiddels 13 over 1. Zometeen lunch met Jurgen van den Berg. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Met classics in the mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van der Berg. Goedemiddag allemaal. De Nederlandse animatiefilm zit in de lift. Een werklunch met regisseur Albert het Hoofd en animator Bob Wolkers van de film Triple Trappel. In de praktijk, steeds meer cruiseschepen doen Nederland aan. De grote schepen hebben meer dan 2000 mensen aan boord. En zo'n kortstondig verblijf is behoorlijk goed voor de economie. Je moet zich voorstellen dat een schip in Amsterdam van dit formaat ongeveer 600.000 euro opbrengt. En dat is dan wel alle uitgaven van de toeristen bij elkaar. Dus... Taxis, winkels, eh, noem maar op allemaal. Maar dus, dus alles omvattend is het meer dan een half miljoen euro... Wat een, wat een schip opbrengt voor Amsterdam. En om half twee is standpunt.nl. De stelling dan, het kabinet moet met de oppositie blijven praten... over de bezuinigingsplannen. Bent u het daarmee eens of oneens? En zo bestaat dat na 70, 70 dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.standpunt.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met hekje standpunt. Dit... Is Radio 1, de werklunch. Het zijn gouden tijden voor de animatiefilm Despicable Me bijvoorbeeld in het uh, Nederlands. Wat zei ik? Despicable, neem me niet kwalijk. Uh, in het Nederlands uh, heet dat verschrikkelijke ik, laat ik dat dan ook maar gewoon aanhouden. Uh, heeft het hoogste bioscoop omzet van 2013 tot nu toe. En een paar jaar geleden was het nog stil op het gebied van lange. Nederlandse animaties. Nu zit de sector stevig in de lift. Niet in de laatste plaats door een flinke stimulering vanuit het filmfonds. En dat betekent volop werkgelegenheid voor Nederlandse animators... die eerder hun hel zochten bij grote studio's in Schotland, Duitsland of Frankrijk. Een van hen is Bob Wolkers, die tot voor kort werkzaam was over de grens. Nu terug in Nederland voor de nieuwe Nederlandse animatiefilm Triple Trappel... van regisseur Albert Het Hoofd. En die praat ook mee. Heren, goedemiddag. Ja, Hallo, goedemiddag. Ik begin even met Albert het hoofdregisseur. Eh, bezig met de eerste Nederlandse lange 2D animatiefilm, Triple Trappel. Dus in wat voor proces zitten jullie op dit moment? Uh, nou, we zijn net klaar met het uh, editen van de storyboards en uh, alle geluiden. En uh, nu zijn we aan het animeren. Dus scène voor scène zijn alle tekenaars uh, goed bezig. En dat betekent dat die personages worden uitgewerkt? Ja, precies. Dus vanaf het, uh, van simpele tekeningen krijgen ze nu uh, echt leven. Er wordt een leven ingebracht ja. in de, de tekeningen. Ja. Noem, eens, noem eens wat scènes die er voor vandaag op de planning staan. Oeh, ja, vandaag op de planning stond. Nou, dan moet ik even goed denken. Nou, er waren natuurlijk wel een scènes waar dan zeg maar de drie figuren bovenop elkaar staan. En die proberen dan een toren te bouwen. En natuurlijk, dat, uh, dat gaat niet lukken. Dat is niet zo makkelijk. Dus bijvoorbeeld een, drie karakters die op elkaar probeer het dan te balanceren en dat, uh, dat lukt niet. Dus dat was een van de scènes voor vandaag. Kijk aan. Uh, Bob Wolkers, met welk personage of welke tekening ben jij eigenlijk bezig op dit moment? Uh, ik ben eigenlijk toevallig bezig met die ene scène... waarin ze aan het uitglijden zijn op het ijs, inderdaad. Die, die torenscène waar Albert het over had. En ja, ik hou me eigenlijk een beetje bezig met alle figuurtjes. We hebben juist besloten om niet het op te delen... dat één iemand alleen uh, het fretje tekent... of één iemand alleen Kari het, uh, het kanarietje. Maar dat iedereen eigenlijk alle, alle figuren tekent. En, en waarom is dat efficiënter? Um, het is wat makkelijker, omdat er toch heel veel scènes zijn... waarin ze veel interactie met elkaar hebben. En het houdt het ook wel wat leuker, dat je, ja, dat je wat kan afwisselen. En, uh, ja, Eigenlijk om die reden. Ja, het is niet zo als ik die film heel nauwkeurig ga bekijken... dat ik dan een personal touch zie bij Taki. en dat ik dan weet dat die van jou is. <laughs> um, nou, we proberen natuurlijk allemaal wel om zelf er dingen in te stoppen. Maar als het goed is, moet het er wel uitzien alsof het uniform is. Dus hopelijk is het niet zo dat je zegt van... Uh, die takkie springt er heel erg uit of zo. Dat het wel. Ja, we, we proberen er juist zorg voor te dragen. Dat het echt één look en ja. feel heeft in één wereld. Dat hij niet eens in een bepaalde scène een snorretje heeft. En in andere weer niet. Nee, nee precies. Of mal afro haar. <laughs> dat, soort, dat soort dingen doen we niet. Dat eh. valt ook nogal op, hè? Teken je eigenlijk met een potlood? Of, of gaat het tegenwoordig gewoon allemaal met de computer? Uh, voorheen wel met een potlood. Maar tegenwoordig hebben we allemaal uh, stylers En tekenen we direct op uh, Cintiq beeldschermen. Dus dat, uh, dat is allemaal digitaal. Dus je tekent eigenlijk met een digitale pen of zo, kan je dat zo zeggen? Ja, ja, klopt. Je tekent direct op je beeldscherm met een digitale pen. En, en wat is daar het voordeel van? Uh, je hoeft niet al je papieren in te scannen, zoals voorheen. En een ander voordeel is dat je meteen... Ja, je, voorheen moest je al je tekeningen inderdaad opnemen. Dan kon je pas bekijken hoe het eruit zag. Nu kun je eigenlijk meteen afspelen en corrigeren en... Uh, allemaal van dat soort trucjes. Ja. Dus het, uh, het is wat efficiënter. Is er een personage waarvan je zegt... nou, dat vind ik eigenlijk de leukste van, van, van alles wat ik in deze film moet tekenen? Uh, ik vind ze allemaal heel leuk, maar ik vind Taki wel heel leuk. Omdat hij, hij is een beetje onhandig is. En uh, ja, wel een, uh, daar heb ik wel een soort affiniteit mee. Ja. <lacht> hoe, hoe, want zo'n personage wordt dus eerst bedacht op plat papier... Zeg maar, en dan uh, moeten jullie daar een ja, leven in gaan brengen. Hoe doe, hoe doe je dat? Um, nou, We hebben ook best een lange pre-production uh, fase zijn we doorgegaan... waarin we ze dus van alle kanten tekenen en animatietestjes doen... om te kijken van hoe gaat dit allemaal werken? Moeten we het design nog een beetje aanpassen? En uh, aan de hand daarvan uh, komen we langzaam maar zeker tot, tot wat we nu hebben, tot het afontwerp. Uh, en, en dan zie je dus ook echt dat poppetje tot leven komen, zou ik maar zeggen. Ja, ja, precies, inderdaad. Er, er was al een heel uh, gedetailleerde uh, animatic gemaakt door Paco Vink, de, de andere regisseur. En uh, aan de hand daarvan, dus dat ligt er al, en aan de hand daarvan gaan we dat verder, verder vormgeven. Dus meer, meer tekeningen en meer uh, gewicht en dat we dat allemaal goed draaien in volume en acteerwerk. Dus het, uh... Albert Het Hoofd is de regisseur. Hoe bijzonder is het dat deze film uh, wordt gemaakt in Nederland? Het uh, is vrij bijzonder, want uh, voor het laatst dat er zo'n animatiefilm in Nederland was gemaakt dat was uit 1983. En dat was uh, Olivier B. Bommel, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En sindsdien is er nooit meer in Nederland zo'n animatiefilm gemaakt. En uh, nou, dat is vrij bijzonder weer. Dus um, het was wel even, even kijken, ja, waar gaan we alle talent van halen? Nou, nou, we hebben Bob weer uit het buitenland gehaald. Toen uh, Marcel Tegelaar, dus ook een uh, andere animator, die hebben we ook... Uh, Weer teruggeroepen. En uh, met een heel boel, veel talent hier in Nederland. Hebben ze het toch allemaal verzameld onder één dak. En, veel, uh, uh, veel, ja. nieuwe, veel nieuw Nederlands talent van de academies ja. die al bezig waren. En, uh, het is een ja. uh, leuke jonge groep geworden. Dat ja. is eigenlijk wel grappig. Dus, want, want omdat ze dus niet dan, uh, tot nu toe niet, niet uh, in Nederland direct aan de slag konden. Dus. Maar toch wordt dat dan op, uh, op de scholen uh, beginnen mensen hier wel aan. Ja, nou, vaak zijn er wat kortere films waar ze aan werken. Dus nog steeds, de techniek blijft in principe hetzelfde. Maar op een langere speelfilm hebben ze nooit eigenlijk de kans gehad. Of gekregen. Oh. Dus nu met dit film creëren we ook een kans. Een, een platform voor dus, uh, om uh, echt verder te leren en uh, te groeien. Want, want uh, als je begrijpt wat ik bedoel... Martin Tooner zelf schreef geloof ik in 1946 al, heb ik begrepen... Uh, over het begrip animatiefilm troosteloos en ontmoedigend. En, het, en de toekomst ziet er weinig rooskleurig uit. Schreef hij dus in 1946. <laughs> ik denk dat in, ja. uh, in 2013 is de toekomst een stuk rooskleuriger. Ik zou zelfs willen zeggen dat in Nederland er denk ik nog nooit zoveel animatie gaande is als nu. Dat, ja. uh, en hoe verklaar je uit. dat? Um, ik denk onder andere een stimulering van, uh, van de overheid wel. Dus het, uh, of ja, het filmfonds moet ik zeggen inderdaad. En, ja. uh, en ook de... De recente uh, ontwikkelingen op computergebied maken het ook mogelijk om met relatief eenvoudige middelen te beginnen een film te maken. Albert, we kennen natuurlijk ook heel, die, die grote Amerikaanse films, hè, Toy Story, Finding Nemo, Shrek, mm -hmm. uh, noem ze allemaal maar op. Wat, hoe ja. omschrijf je de typisch Nederlandse animatiefilm? Wat, wat, wat is daar Nederlands Pof. aan? Wat is Nederlands aan onze film? Nou ja, maar is, is er bijvoorbeeld een, een Nederlandse stijl in te herkennen? Of, of, of oh. is dat allemaal veel te idealistisch, wat ik denk? Dat is wel moeilijk, want Nederland kent heel veel. Ja, ik wil bijna zeggen, een soort van Einzelgangers. die dan hun eigen film maken. En elk heeft echt zijn eigen stijl en zijn smaak van een verhaal vertellen en kleurgebruik. Dus het is wel moeilijk om te zeggen, nou, dat is echt een Nederlandse stijl. Want ja, wij hebben niet zo'n industrie net als Amerika. waar echt ook heel veel nu computeranimatiefilms. Bijna op elkaar lijken. Som Je kan het verschil niet vertellen of uh, verschil zien tussen de studio's. Dus. Ik kan niet zeggen dat we echt maar, een Nederlandse stijl hebben nog. Bij voetbal wordt wel gesproken over de Nederlandse uh, school. Dat is niet. In, in, in, dit, in dit, uh, deze tak van sport is dat, is dat niet echt uh, aan te duiden. Oef, nou, vroeger misschien wel. Je had de Geesting Studio's, waar er waren wel pop, veel popanimaties gemaakt. Dus misschien, en dat was wel redelijk bekend over de wereld. Oh, Toen is dat volgens mij in de jaren 60 een beetje weggegaan. Ja. Dus we hadden wel een soort van Nederlandse, we waren wel bekend voor de poppenanimatie vroeger. Maar dat is dan, ja, sinds de Geesting Studios niet meer. Nee. Dus, hey, nou. en, en een regisseur bij een animatiefilm, hè? Wat, want, wat, wat doet hij eigenlijk? Wat, wat, wat, waar bestaat jouw werk uit? Ja, het begeleiden van de animators. Ja. <laughs> en zorgen dat de, dat de verhaal klopt en de script klopt. En uh, dat alles op zijn gang is en keuzes maken en... Uh, hoe gaat een scène eruit zien en uh, wat gaat er gebeuren? Hoe gaan ze acteren? Hoe gaan ze reageren? Dus uh, ja, dat, daar ben je wel gewoon dagelijks mee bezig ja. gewoon besluiten maken. En uh, zorgen dat je de beste met uh, een team de goede besluiten maakt. Ja. En, en Bob, dat zei je al net al, jij zat in Schotland. Hè? Je bent teruggeroepen zoals hij dat al noemde. Ja, <laughs> ja zo kun je het zeggen. Voor de illusionist, hè, geloof ik? Uh, ja, klopt. Ik zat in Schotland voor de illusionist inderdaad. Ja. En, en is dit nu een reden om, om, wat, om, om nog wat vaker in Nederland dingen te doen? Of ga je straks gewoon weer terug? Um, nou, ik ben eigenlijk, ja, ik, ik ga eigenlijk naar waar ik werk kan vinden. En als, uh, als er hier meer projecten komen, dan zou ik dolgraag in Nederland blijven. Dus ik, uh, dus ik ben heel blij uh, dat dit nu van de grond is gekomen. En uh, ik hoop dat er hierna nog veel meer komen natuurlijk. Ja, en waarom wilde jij animator worden? Uh, ik heb al mijn hele leven eigenlijk van tekenen gehouden. En ja, animatie biedt gewoon die mogelijkheid om, om je tekeningen echt tot leven te brengen. En om daar, om daar verder mee te gaan en ook een verhaal te vertellen. Dus dat is, ja, het is super fascinerend natuurlijk. Ja. Uh, Albert, het hoofd van die winnen we Nederland. Dus uh, is een keer een Oscar voor. Uh... Voor een lange Oef. animatiefilm? Voor een lange animatiefilm? Nou, ik weet niet of deze gaat lukken natuurlijk. Want het is wel een, een vrij lokale verhaal. Het is wel dat de, de dieren nu Sinterklaas gaan vieren. Dus ja. ik ben benieuwd hoe de Amerikanen daarop gaan reageren. Maar uh, ik, ik, ja, ik weet het niet. Eerst een gouden kalf. Eerst een gouden kalt, laten we daarmee beginnen. Ja, dat is goed. Ja, dat is ook wel, daar hebben jullie gelijk in. Dat moet eerst gewoon eens even in Nederland <laughs> moeten waardering komen. Ja. Uh, ja. Uh, mooi dat we er even met jullie over konden praten. Maar weer aan het werk. En wanneer kunnen we die film gaan zien? Als alles goed gaat volgend jaar, oktober. Triple trappel. Zo, ja. Ik hou hem in de gaten. Dus... Dank voor het gesprek, Bob Wolkers en Albert het hoofd. Ja. Geen gedaan. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Meer dan 150 cruiseschepen doen jaarlijks de haven van Amsterdam aan. Ze meren af bij de Passenger Terminal Amsterdam. En verslaggever Maarten Bleumens is daar de hele week voor in de praktijk. Gisteren keek hij mee op het moment dat de Carnival Legend ging aanleggen. Dat is een schip met zo'n 2300 mensen aan boord. Peter Messendorp is spin in het web om dat aanleggen in goede banen te leiden. Ik heb een verkeersregelaar in Piet nodig. Die is onderweg inmiddels. Ik ga erover, ja, is... Buiten aan de kade zie ik een enorm cruiseschip aanleggen. Erover, Peter, Stel, hoe groot is die? Deze is 294 meter. Dat is best lang, hè? Dat is uh, een van de grotere schepen die wij hier krijgen dit jaar, absoluut. Zou jij naar de gangway willen gaan? Uh, even Albert assisteren? Ja, ik ga er zo droog ja. ah, Kijk, dan komen we aan bij een uh, nou, zo slurf zoals we die van Schiphol kennen. Maar dit is dan eentje voor, uh, voor cruise schepen. Ik kijk omhoog naar, naar echt een flatgebouw. Jij communiceert met die mensen daar in het gat? Nee, ik communiceer met de Loods. Oh, okay. Die zit uh, op de brug. Bij de kapitein. Bestand. En dit, dit is echt een aangeven van metertje naar voren, metertje naar achter. Ja, metertje vooruit, metertje achteruit inderdaad. Laten uh, we horen hoeveel hoe meter ik naar voren gaan per meter. Uh, als u nog vijf meter heeft, dan is het goed hoor. En boven mij staan de mensen op een balkon. Ik zie de zonnige t-shirts, de polootjes. Uh, is dat kort zo hoor? Ik ben Nico Bleigerod, oh, okay. voorzitter van de Dutch Cruise Council. Een uh, vertegenwoordiging voor cruisemaatschappijen cruise in Nederland. Nou, als je kijkt naar 2007 uh, gingen er nog zo'n 33.000 Nederlandse passagiers met cruiseschepen op vakantie. En vorig jaar in 2012 hebben we afgesloten met 110.000 passagiers. Omdat de rederijen internationaal altijd gewend waren om vanuit Amerika te varen. Caribisch gebied is natuurlijk een ja. traditioneel gebied om vandaan te vertrekken. Maar de Europese markt is nog onderontwikkeld als we kijken naar de cruisemarkten ten, ten opzichte van Amerika. Uh, en vandaar dat rederijen besloten om Europa verder te ontwikkelen. Schepen naar Europa te brengen, niet alleen naar Noord-Europa vanuit Amsterdam en vanuit Nederland te varen, maar ook vanuit het Middellandse zeegebied te varen. En het is een vakantievorm die eigenlijk aan het doorbreken is, uh, niet alleen in Europa, maar ook in Nederland. Ik wil graag de mensen van de carnaval. Komen die bij de Piet Heim, of naar beneden of komen die in de turmel hier beneden? De mensen van de Carnival Legend die op tour gaan, gaan via Piet Heijnbeelding en de individuelen gaan via PTA naar buiten. Kijk, en hier bij de uitgang staat meteen een bus te wachten. Ja, mensen kopen aan boord een, een, een tour eigenlijk, hè. dat kan een schans zijn of een stadstoer of dergelijke. Die gaan er in bus 1 of 2 of 3 afhankelijk van waar ze naartoe gaan. En die bussen die maken netjes een toertje en die komen vanmiddag hier weer terug. Mensen gaan weer aan boord. Allright, pas nummer 1, thank you. All. All. All. All. All right. thank you very much. Which country? Philippines. Philippines, all from the Philippines? Maar je moet zich uh, voorstellen dat uh, een schip in Amsterdam uh, van dit uh, formaat uh, ongeveer uh, 600.000 euro opbrengt. En dat is dan uh, wel alle uh, uitgaven van de toeristen bij elkaar. Dus taxis, winkels, uh, noem maar op allemaal. Maar dus, dus alles omvattend is het meer dan een half miljoen euro wat een, wat een schip opbrengt voor Amsterdam. Gaat u deze mensen naartoe brengen? Uh, ik breng ze nergens naartoe, maar we maken een rondritje oh, door. Ze mogen er niet uit. Ze mogen er niet uit. <laughs> en een Grand Holland horen heet dat En dan zo door het groene hart van Nederland, zeg maar, naar Delft... ...bezoek aan de porseleinenfles, Den Haag... ...en dan uh, weer terug naar Amsterdam, een hele dag, vijf uur zijn we ongeveer weer terug. En dan hebben die mensen vanuit het raampje even in Nederland kunnen zien. Dan hebben ze, moeten ze een indruk hebben van, van, van Nederland. Authentiek Nederland. Authentiek, alle ins en outs, politiek, economisch en cultureel. Mensen hebben soms helemaal geen idee... Uh, of ze nou in Denemarken ook in Holland zijn soms. Nou, deze zijn uit de Filipijnen grotendeels. grote deel, Dus daar verwacht ik ook heel rare vragen van. Dank u wel. Yes, yes thank you. Yes. Ja, voor hetzelfde. Okay. Bye. Reis. Ja, dankjewel. Jullie ook. <laughs> Fijne dag. Nou, er gaat uh, letterlijk een buslading toeristen. Dat het souvenirwinkeltje in de terminal goede zaken doet... dat zal u ongetwijfeld niet verbazen. Maar hoe goed... Dat hoort u morgen in de praktijk. Zometeen standpunt.nl, de stelling. Het kabinet moet blijven praten met de oppositie over de bezuinigingsplannen. Dit is Radio 1. Hier is het NOS-journaal Raymond Serre. De moslimbroederschap veroordeelt de arrestatie van hun leider Mohamed Badi. Die werd vannacht opgepakt in een appartement in het oosten van Cairo. Hij wordt verdacht van aanzetten tot geweld. Een van de leiders van de moslimbroederschap zegt dat Badi slechts één van de miljoenen is die de staatsgreep veroordeelden. Zijn arrestatie zal niets veranderen. De Duitse bondskanselier Merkel brengt vandaag een bezoek... aan het voormalige concentratiekamp Dachau bij München. Het is voor het eerst dat een bondskanselier dat kamp bezoekt. De nazi's openden Dachau als een concentratiekamp voor politieke gevangenen... in maart 1933, een paar weken nadat Hitler aan de macht was gekomen. Van de ruim 200.000 mensen die er gevangen zaten... kwamen er zeker 25.000 om. Mensen met een eigen huis betalen veel meer waterschapslasten dan huurders. Volgens het CBS is het verschil dit jaar nog gegroeid. Huishoudens van twee of meer personen in een eigen huis... zijn dit jaar gemiddeld 35 meer kwijt aan waterschapsheffingen dan huurders. Bij eenpersoonshuishoudens is dat verschil zelfs 65 En Nederland gaat erop aandringen dat de Europese Unie de hulp aan Egypte terugschroeft. Morgen komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel bijeen... om te praten over de situatie in Egypte. Vorige week besloot minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... en zijn collega Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking al de Nederlandse betaling van ontwikkelingsgeld aan Egypte op te schorten. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl, Jurgen van den Berg... Het kabinet speelt hoog spel. Ze onderhandelden niet langer met de oppositie over de bezuinigingsplannen. En dat betekent dat de begroting zonder steun van die oppositie... door de Eerste Kamer geloosd moet worden. Fractievoorzitter Halbe Zelstra van de VVD maakt zich daarover niet zo druk. Ik vind dat we nu eens moeten ophouden door al in de Tweede Kamer... te gaan zitten uh, Politiek bedrijven met meerderheden... die je wel of niet in de Eerste Kamer hebt. Dat zien we in de Eerste Kamer en alleen maar daar. En dus staat de oppositie voorlopig buitenspel. Niet zo slim, menen sommigen, omdat het kabinet in de Eerste Kamer... helemaal geen meerderheid heeft... Is dit een goed staatsjaagse bluff richting de veel eisende oppositiepartijen? Of moeten Rutte en Samson zich in het belang van het land constructiever opstellen? Ik praat erover met politiek columnist van NRC Handelsblad, Mark Chavan. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Zit hier bij mij in de studio. We beginnen altijd uh, met uh, drie keuzes aan het beginnen. Mag u alleen maar ja of nee op zeggen? Hier komen zij. Dit betekent het einde van het huwelijk Samson-Rutte. Nee. Dat is duidelijk. De oppositie stelt veel te hoge eisen aan het bezuinigingspakket. Nee. Prinsjesdag wordt een politiek slagveld. Nee. En dan de stelling, en ik roep iedereen op om daarop te reageren... op wat voor manier dan ook maar... het kabinet moet blijven praten met de oppositie... over de bezuinigingsplannen, dat is die stelling. Met u het eens of oneens, sms dat naar 7070 70, kost wel 50 cent. U kunt ook gratis bellen, 0800-1101. De website is de mogelijkheid www.stand.nl... en u kunt ook twitteren natuurlijk eens of oneens. Doe het dan met hekjes standpunt. Meneer van? het kabinet moet blijven praten met de oppositie... over de bezuinigingsplannen, eens of oneens. Ja, ze kunnen niet anders... Dus eens. Dus het is een kwestie van uh, optiek en akoestiek om het uh, van acht te spreken. Of je doet alsof je een dagje niet spreekt. Maar kijk, alles wat er aangenomen wordt in de Tweede Kamer... moet ook nog in de Eerste Kamer worden aangenomen. Pas dan is het een wet. En of je nou letterlijk in die Kamer of in de gang of op het plein ertussen praat... je blijft in gesprek tot je een meerderheid hebt en anders is er geen wet. ja. Maar toch zag ik gisteren het kabinet heel duidelijk zeggen... we zijn niet, niet meer in gesprek met de oppositie. En dan, nee, hoef je, tegelijkertijd... dan hoef je dat toch eigenlijk ook niet te doen? Nee, maar tegelijkertijd ging Dijsselbloem gisteravond alweer uh, terugkrabbelen... respectievelijk zeggen, ik heb ze niet afgebeld. Het was een beetje een gezwarte piet over wie nou welk gesprek had afgezegd. En het kan allemaal niet verhullen dat ze gewoon veroordeeld zijn tot elkaar... Het kabinet mag ook best steun hebben van andere partijen. Het hoeft niet uh, Pechtold en Van Ooyek te zijn. Ja. Maar ja, maar 66 het moet, groenlinks. Het handigste in de Eerste Kamer is als ze het CDA meekrijgen. Uh, die hebben daar nog steeds uh, van oudsher uh, veel zetels. Ja. Maar uh, hoe dan ook, het kabinet had natuurlijk al in allerlei akkoorden... sociale en andere akkoorden getracht, meerderheden. Ook buiten het parlement te smeden. Heeft deelakkoorden, lenteakkoorden. Het is een soort akkoorden, lawine ja. geweest, zorgakkoorden, energieakkoord, hebben we nog gehad ook. Ja, waarvan niemand eigenlijk precies weet wat erin staat. Uh, dus het zijn, ook, uh, het zijn ook optische akkoorden. Het is papier dat niet gepubliceerd is. Het is heel raar. Maar ze komen toch uit, uiteindelijk bij het punt... waar ze in de kabinetsformatie misschien te luchtig overheen gestapt zijn. Namelijk. En dat is die derde partij erbij gaan. Hoe je het ook wendt of keert. Ze hebben een meerderheid, helemaal niet zo'n ruime... maar een meerderheid in de Tweede Kamer, maar in de Eerste Kamer lang niet. Ja. En je kan met allerlei akkoorden dat trachten dicht schroeien vooraf... Uh, dat gaat ze nu te, te lang duren. Ze geven pechtel de schuld dat die 1,6 miljard wil hebben voor onderwijs. En dat is er niet. En onderwijs wordt al ontzien. Maar ze komen nu terug bij... je kan misschien wel zeggen de, de oorspronkelijke fout... de weeffout van dit kabinet. Ja. En gaan nu proberen, uh, zoals ze in het Engels zeggen... to call the opposition's bluff. Dus een keer duidelijk maken. Uh, hou jullie vol? Ga je echt het land in het ongereden brengen door tegen te stemmen in de Eerste Kamer? Of ga je met een beetje uh, muizen uh, akkoord? Nou. En ze hebben natuurlijk, in, in die zin hebben ze, ik snap het ook nog wel... ze hebben natuurlijk achter de hand dat die partijen op allerlei uh, verschillende terreinen... natuurlijk het, het gewoon eens zijn met het kabinet over bepaalde maatregelen. Dus waarom zouden ze daar dan nu dan ineens tegen zijn? <laughs> Ja, dat is het logische en ook het handige van het kabinet om, om, om te zeggen. Tegelijkertijd is het het volste recht van iedere oppositiepartij om te zeggen... ja, ik ben het met dit wel eens, maar ik ben het met dat niet eens. Ja. Maar dan, dan moeten we moet dus kijken hoe, hoe sterk die bluff is. En... Je zal dan toch moeten onderhandelen. En dan zal er toch weer een soort pakket komen, hoe je het ook wendt of keert... Uh, ik denk dat als de, het kabinet het heel hard speelt... en het echt per onderwerp in stemming brengt in de Eerste Kamer... Kleine porties dus. Kleine porties, dus juist niet een groot pakket. Ik denk dat ze dan uh, de oppositie het moeilijkste maken... en eigenlijk het het cijfers te spelen. Want dan kunnen ze zeggen, uh, meneer Brinkman van het CDA... u bent het altijd met dit beleid eens geweest. U heeft het in uw programma staan. Ja. U kunt er toch niet echt tegen stemmen? Nou, als ze dat op onderdelen doen, dan kunnen ze zo goed mogelijk aantonen... dat de oppositie, als ze tegenstemmen, een politiek spelletje spelen. Ja, de boel uh, zit te traineren of, of uh, aankoerst op uh, de val van een kabinet. Ja, en dat wil het kabinet niet, want ze, Partij van de Arbeid en VVD... hebben dit regeerakkoord gesloten, wetend dat ze die Eerste Kamer niet mee hadden... in de overtuiging dat zij het land moesten redden. Dat zij de enige serieuze uh, coalitie waren... Ja, dat moeten ze nu gaan bewijzen. Ja, het, dat dat betreft, dat, dat... het is wel mooi dat die tijd van akkoorden en, en uh, tussentijdse deals voorbij is. En dat je nu hopelijk eindelijk eens in het parlement het debat krijgt. Het zou interessant zijn als je een Tweede Kamerdebat over die maatregelen krijgt. Waarbij dan al dat Eerste Kamerdebat vooruit bespiegeld wordt. Ja, dat is ja. nooit gebeurd, maar ja. is, zo moet het wel eigenlijk gaan. Nou ja, Eigenlijk zei Pechtold er gisteren al iets over. Hè. Die nou, zijn hij dus... zei mijn... Mijn senatoren ja. zie ik niet ja. voor bezuiniging op onderwijs stemmen. Dat was al zoiets. Ja. Maar dat zou een uniek verschijnsel zijn... als je belangrijke grote debatten over de begroting in de Tweede Kamer krijgt... waar de senatoren als het ware achter het gordijn uh, meepraten. Ja. Ja. Nog even over we, we, even de, de rol van die oppositie. Hè? Want um, Kijk, Pechthond, die schijnt dan hebben gezegd... nou, 1,6 miljoen voor onderwijs, anders doen we niet eens mee. Maar hij weet ook wel dat dat, dat, dat het toch niet is. Nee, is zou konden handelen. Ja. Maar hij laat daarmee zien, als je op D66 stemt... dan kan je erop rekenen, niet alleen als onderwijsgevende... maar ook als onderwijsgenietende, dat er voor je uh, geknokt wordt. Dat is de boodschap. Ja, dus eigenlijk voor zijn eigen bühne. Ja, wat dat betreft is Bram van Ooyek, denk ik, politiek wat minder handig. Zijn partij heet GroenLinks, geloof ik. Ja. Maar dat hij zegt, met mij is wel te praten over kindregelingen en een sociaal leenstelsel. Ja, ik, of mensen daarvoor GroenLinks stemmen, weet ik niet. Maar de naam suggereert het niet. Nee. Maar goed, hij is wat constructiever dan misschien is de, heel netjes. ingesteld, kan je zeggen. Heel netjes, het zal niet zoveel zetels <laughs> opleveren. Uh, Dijsselbloem, de minister van Financiën, uh, die zegt... ja, ik, ik ben eigenlijk niet zo bang voor die plannen van, van het kabinet... dat die door de oppositie getorpedeerd worden in de Eerste Kamer. Ik hoop dat we in constructieve sfeer het debat kunnen voeren. Is hij te naïef? Nee, dat moet hij wel zeggen. Wat kan hij anders zeggen? Ja, maar wat, wat hij zegt of wat hij vindt, dat is natuurlijk nog iets anders. Nee, hij weet donders goed dat het zo makkelijk niet is. Maar het is uiteindelijk ook wanhoop die dit kabinet ertoe drijft... om te zeggen, dan maar midden door de vijandelijke linies... En gewoon voorstellen, deponeren die wij vinden dat goed is. Dat is nog weer een trapje minder makkelijk dan het klinkt. Want VVD en PvdA zijn het natuurlijk niet echt eens. De Partij van de Arbeid kan altijd makkelijker lasten verhogen. En vooral voor degenen die meer verdienen. Ja. En, en de VVD wil echt graag bezuinigen op allerlei sociale regelingen. Want die kosten veel geld. Het met de stofkam door de ministeries gaan. Dat hebben ze nu al zoveel jaar gedaan. Daar zit bijna niemand meer. Dus dat levert, dat levert pinda's maar op. Ik, ik las 4 miljard ongeveer, dat, hebben ze al, dat is wel redelijk goed. Maar dan moeten er nog 2 miljard bovenop en eventueel nog extra uh, om, om, om nog wat te kunnen investeren. ook. Oh ja, ja dat, dat extra om te investeren is natuurlijk helemaal een uh, luxe droom. De, kijk, de wanhoop wordt ook geïllustreerd door dat hardnekkige gerucht dat ze iets willen gaan doen aan de... de Miljarden die gespaard zijn door mensen die een afvloeingsregeling ja. hebben gekregen. Die kunnen ze dan parkeren in een zogenaamde stamrecht BV. Ja. Dat is een soort BV waar je geld uh, mag wachten... zodat je het later tegen een vriendelijker belastingtarief kan opnemen... als je het nodig hebt. Nu zouden ze dan willen voorstellen... dat dat in één keer volgend jaar uh, vrijgemaakt wordt... en dat dat tegen een vriendelijk belastingtarief wordt afgerekend. Zodat mensen gaan uitgeven... Dan hopen ze dat al die mensen die ergens zijn afgevloeid... Uh, daar allemaal jachten van gaan kopen. Maar de meeste mensen die hebben dat geld nodig om... Ja. een heleboel die geen banen hebben, die moeten gewoon zien... dat ze daar de komende jaren mee rondkomen. Want ik hoorde dat laatst ook iemand zeggen... die zei, ze doen nu net alsof dat allemaal hele rijke mensen zijn. Maar dat, dat, dat zijn ook gewoon zo. mensen die gewoon inderdaad... Uh, ja, ooit ergens een keer een af, afkoopregelingetje hebben gehad. Ja, en die hebben dan misschien 100.000 euro... waar ze hopen heel lang een buffertje van te hebben. Of gewoon van te leven. Ja, dus dat is een misrekening eigenlijk. Van het nou, ja, leven. Het lijkt me weer zo ontzettend optimistisch. Uh, ik zei het uh, bij de keuzesleven. Prinsjesdag. Het is over een maand al. Wordt dat eigenlijk een hele spannende dag voor het kabinet? Nee, Prinsjesdag is nooit spannend. Vandaar dat gezeur over die hoeden altijd. <lacht> Prinsjesdag <lacht> is, is de dag waarop we horen wat we al wisten. En zij Prins... zeker. En zij zeker. Ja. En de... En de de regeringspartijen die, uh, weten het de komende weken ook. Die moeten in alle standen beloven dat ze het voor zich houden. En journalisten rond het Binnenhof maken er een sport van... om vast wat details naar buiten te trekken. En dat lukt ze soms, omdat partijen er wisselende belangen bij hebben... om te laten zien... Kijk, een coalitiepartij die het gevoel heeft... dat hij een hele moeilijke boodschap voor zijn achterban heeft... die gaat natuurlijk laten uitlekken datgene waar die wel scoort. Ja. In de hoop de aandacht weg te leiden van alles waar ze moeten inleveren. De VVD is zo tegen lastenverzwaring... dat ze ongetwijfeld ergens zullen laten uitlekken... dat er toch nog een sociale regeling verder afgetuigd wordt. Ja, in hun eigen belang en voor In de, de hoop dat de achterban daar dan on ja. van onder de indruk is. Ja. Um, iemand zegt hier op onze website... de oppositie zal moeten inbinden... en het landsbelang laten prevaleren boven partijbelangen... Ik weet niet wie de inzender was, het zou Samson kunnen zijn geweest, <laughs> of Rutte. Uh, maar ja dat, dat is, ja, dat staat daar dan. En, en wat, wat zegt u daarvan? Nou, ik denk dat het, het moment van, van wanhoop, dat zal een kabinet nooit toegeven. Dat zullen fracties in de Kamer uh, alleen uh, aan de coalitie toeschrijven. Maar in werkelijkheid weten nog coalitie, nog oppositiefracties eigenlijk hoe het moet. Ik denk dat het algemene gevoel van wanhoop... in de harten van al onze volksvertegenwoordigers zo groot is... dat je zou kunnen zeggen, nou moet er maar eens gebeuren... wat er altijd al had moeten gebeuren. En of je dat nou landsbelang noemt uh, of iets anders. Maar bijvoorbeeld dat, uh, dat herstellen van de gekte in de hypotheekrenteaftrek, waardoor mensen zich helemaal suf gekocht hebben... en nog geld bijgeleend boven de waarde van het huis... en al die ellende van die mensen die onder water staan... Um, dat soort problemen die zou je nu moeten aanpakken met een inderdaad, inderdaad een soort brede nationale aanpak onder het mot. Jongens, we staan toch met z'n allen onder water. Ja. Laten we nu iets doen waardoor het over tien jaar beter is. En als Pietje er over vier jaar zit, dan krijg je er ook weer mee te maken. Dus je kan je beter nu allemaal oplossen Laten we met elkaar. het niet per verkiezing uh, een, een beetje hmm. heen en weer rommelen. Want ik geloof, dat was Thijs Niemands Verdriet, uw collega bij NRC... die schreef ook van, uh, ja, dat pakket van die 6 miljard, dat zal er wel komen... maar de politieke zekerheid, dat is waar mensen ook naar verlangen eigenlijk. Ja, en daarom denk ik dat die langlopende onderwerpen... ook met pensioenen, uh, met de zorgkosten... Uh, dat als het kabinet boven zichzelf zou willen uitstijgen... dan is het niet door een miljardje meer of een miljardje minder... en ietsje meer plezier in Brussel en iets, of ietsje minder maar om dit soort echte onderwerpen... waarvan we nu al jaren weten dat het geregeld moet worden... en dat het uit de hand gelopen is. Als ze die aanpakken met een plan dat voor mijn part... over twintig jaar voorrekent wat het voor iedereen gaat betekenen... waarbij je dan mensen die bijvoorbeeld met hun huis onder water staan... Mm -hmm. uh, tegemoetkomt, aantoonbaar, helpt. Misschien niet cadeau doet, maar wel helpt om het lid nu te verzachten. Maar overigens de regeling aanpast op een manier die in twintig jaar zorgt dat er een normaal systeem is. Kijk naar de Duitse huizenmarkt, waar al deze gekte ook nooit gebeurd is... En Mensen niet in zulke moeilijkheden verkeren. Ik denk dat dan het vertrouwen in de politiek terugkomt. En zelfs dat mensen dan wel weer hun geld willen gaan uitgeven. We gaan naar onze luisteraars. Ik kom zo meteen graag terug om de reacties door te nemen. Het kabinet moet blijven praten met de oppositie over de bezuinigingsplannen. Dat is de stelling. Daar is intussen op gereageerd door ruim 600 mensen. 53% procent eens, 47% procent oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Met Westerman ben ik in uh, uitzending. Zeg het maar, meneer Westerman. Nou ja, kijk, de, de, de regering hoeft helemaal niet van tevoren te gaan praten met de oppositie. De regering dient Westvoorstellen in, die kunnen aangenomen worden of verworpen of geamandeerd. En trouwens, met welke oppositie moet de regering dan praten? Er zijn negen oppositiepartijen. Van de Dierenpartij tot uh, GroenLinks en... Ja. Huh? Nou ja, uh, ik, maar, ik zou die ik eruit kiezen. Met deze, ik denk dat uh, meneer Alexander Pechtel de Grote... Uh, hoopt dat ze met hem... Ja, maar uh, ik zou die uitkiezen waar je inderdaad een meerderheid mee haalt in de Eerste Kamer. Ja, ja maar dan ga je toch niet van tevoren doen? De, re, de regering stelt uh, de wetten, uh, zo heb ik het vroeger geleerd of zo. Ja. De, de regering stelt... Uh, de, bestvoorstellen, die worden besproken die in de Tweede Kamer... die kunnen verworpen worden, of aangenomen, of geamondeerd. En daar ja. is natuurlijk een schone taak voor de oppositie. U zegt, u zegt ook, laten het er maar gewoon lekker op aankomen. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, met mijn en een beetje tijd Goeiemiddag. Ik heb uh, twee, twee puntjes waar ik me eigenlijk over verbaasd. Punt 1, daar vind ik de arrogantie van meneer Rutte... Zij zijn er wel eerlijk bonen, heer sorry. Om gewoon over de oppositie heen te stappen. Natuurlijk moet er in gesprek blijven, zeker in, in, in die, die, die crisis. Oké, okay, dat is één punt. En het tweede? En het tweede punt vind ik, waarom wordt Emil Roemer... stelselmatig door de media uh, op een zijspoor gezet? Toevallig dat er vandaag, uitgerekend vandaag, wel een interview met hem was... Luister eens een keer naar die man. Ga met die man in gesprek. Die heeft oplossingen. U bent fan van Roemen, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zou die vroeger bellen? Bellen uit Boxmeer? Ik zou het niet weten. Brabantse accentje. Goedemiddag. Ik ben het eens met de stelling. Ik vind het wel een dooddoener. Natuurlijk uh, moeten kabinet en oppositie met elkaar blijven praten. Maar ze hebben gezegd: van niet meer hè? Ja, dat is voor de buur. Ik, ik heb er helemaal geen zicht op. Ik weet niet wat daar gebeurt. Het is een beetje Zwarte Pieten. Wat wel nu blijkt is dat dit kabinet één ernstige weefvoud heeft. Namelijk geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dat is onderschat. Ik vind dat Marc van wel erg luchtig doet over de gang van zaken. Want de situatie is ernstig en vooral voor het kabinet. Dat heeft namelijk het meeste te verliezen. Mm -hmm. De oppositie in de Eerste Kamer staat sterk. Want als het kabinet geen meerderheid haalt, ook niet in de Eerste Kamer... is dat niet zo erg, want die oppositie staat heel erg goed in de peilingen. En, daar hoor ik Marc van niet over, de oppositieleiders dat zijn dus hè, de leiders van de Tweede Kamerfracties die kunnen zich heel makkelijk verschuilen bij een crisis... achter die Eerste Kamer, want wij hebben het niet gedaan. Dus die oppositiepartijen staan erg sterk. En ik vrees dat dat Prinsjesdag nu toch eens een keer over iets anders zal gaan... dan alleen de hoedjes, want we zitten nu in een vrij unieke situatie. Want ik weet niet van, van de meest recente geschiedenis... wanneer dus een, een, een, een raar soort minderheidskabinet, want dat is dit... Alleen maar in één kamer een meerderheid had. Dus ja. ik denk dat de, de, de oppositiepartijen veel kunnen gaan eisen. en dat het kabinet veel gezichtsverlies zal halen. Ja, maar okay. geen meerderheid. Dank u wel. Stambert.nl, goeiemiddag. Heel goedemiddag, ja, goedemiddag Joe Boezeminkhuizen. Uh, nee, oneens. Ik bedoel, het staat dus zot te wezen. Dan hoef je ook geen verkiezingen meer te houden. Dan zit je 150 parlementariërs in de Tweede Kamer. en dan laat je met elkaar praten en een wetje maken. en dan hoef je niet eens te stemmen. Ik bedoel, ze hebben het er mee eens. We hebben ge verkiezingen gehad. Nou, alleen daarvan is er een kabinet ontstaan, even los van het feit dat het een goed of een slecht kabinet is. En, en daarna zijn er een paar dunnetjes, oppositiepartijtjes. Pechtold wil ik die tot de oppositie rekenen, want die wilde dolgraag mee regeren. En dat zie je nog in zijn gezicht, hij is erg zagrijnig elke dag. En als de regering met goede plannen komt, wordt het gesteund, komen ze met slechte plannen, wordt het afgewezen, wordt ja. het te vaak afgewezen. Kan het kabinet zelf aan zijn stutten trekken of het wordt weggestemd, zo simpel ja. de ja. democratie. Ja. Nou, eigenlijk makkelijk dus. Dank u wel, Stap Goedemiddag. U spreekt met mevrouw Haasboek. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben het eens met de stelling. Ik vind zeker dat ze moeten gaan praten. Er dus zitten natuurlijk hele goede ideeën bij de oppositie. En ik vind het dus op het ogenblik heel slecht gaan met de regering. Wij zijn als een, een Nederland in... Daar gaat het bijna het slechtste mee. En dit sociale akkoord komt ook niks van terecht. En daarbij vind ik dat Samson beter niet meer over eerlijk delen kan praten... maar van over oneerlijk stelen. Want hij haalt het af van de ruggengraat van de maatschappij. De verpleegsters, de politieagenten en de onderwijzers. En daar waar Rutte altijd voor op de bres sprong... als hardwerk Nederland. En mm. daar doet hij niks meer voor. Mm. Dus ik vind echt... laten ze maar met de oppositie gaan praten... want ik vind het langzamerhand ja. een scherts worden. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Van der Rijt in Den Haag. Meneer Van der Rijt. Uh, ik heb er wel een oplossing voor het probleem. En dat is namelijk dat uh, de PVV de grootste partij wordt. Niet dat ik daar een aanhanger van ben, maar dat dan vervolgens alle politieke partijen bij elkaar kruipen, want ze wilden Wilders niet aan de macht hebben. En dan hebben ze een meerderheid in allebei de kabinetten. Dus een soort uh, nationaal kabinet uh, stelt uh, u dan voor, uh, ik maar ik zonder de TVC. Oh. Dank u wel, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Lisbeth Hoogduin uit Leidschendam. En uh, ja, ik vind dat we eigenlijk uh, nog uh, helemaal terug bij afbeginnen. En ik vind dus wel dat we met alle partijen weer opnieuw moeten beginnen. Want iedereen heeft toch iets gekozen. Maar bedoelt u, u nieuwe verkiezingen? Kleur? Bedoelt u nieuwe verkiezingen? Nee, iedereen heeft gekozen. Dit uh, kabinet en uh, de politieke partijen die dus in de oppositie zijn... Uh, die heeft uh, uh, het volk toch ook gekozen. Ja. Nou, uh, uw vraag is, wat is uw vraag? Het kabinet het stoffen... moet blijven praten met de oppositie over de bezuinigingsplannen. Ja, nou, uh, ik heb al gezegd ja. Oké, okay. nou duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag, u bent de laatste. Nou, met half maar. Want ja, ik zeg ook ja. Dan, dan ben je met haar over eens vast. Maar het, het, het probleem is. Ik, ik denk dat het toch een zwarte-pietenspel is. Ik, uh, ik ben het wat dat betreft de grote lijn... eens met wat meneer Chaban uh, straks te berde bracht. Het, het punt is. Uh, uh, ze moeten door de Eerste Kamer heen. En dat is nu eenmaal geen verlengstuk van de Tweede Kamer. Maar dat, zo moet je ook niet denken. Je moet gewoon de, de wetten beoordelen op de plannen op hun op, op, op En niet, niet op politieke kant. En dat, je mag van D66 en ook uiteraard van CDA, mag je verwachten dat ze dat ook doen. En dat vinden zoveel verstand zullen ze hebben. Dus ik denk ook dat daarop gegokt wordt. Ik denk dat ze uiteindelijk toch zullen zeggen van luister eens, deze plannen zijn voor ons uh, uh, uh, uh, er zijn geen andere mogelijkheden. Als die anderen dat niet inzien, dan hebben zij de Zwarte Piek. En ik, dus, men praat nu aan een soort machtspositie. En die is er dus in de Eerste Kamer zeker. Of in de Tweede Kamer zeker, maar ja. niet in de Eerste ja. Kamer. En nogmaals, ze, ze zitten niet in een makkelijke positie. Hè. Je, je zit internationaal. Dan moet je zorgen dat je triple-A-status, uh, dat je die behoudt. En aan de andere kant, als ja. je te veel bezuinigt, ja. dan gaat je binnenlandse economie, die gaat, die gaat gewoon ook boeren. En ja. dat, is, dat is een moeilijk spagaat. En het gaat daar maar eens uitkomen. Zo is het. Dank u wel. Ja. Ik ga snel terug naar Mark Zafan, politiek kolonist bij NSC Handelsblad. Ja, uh, dit, dit uh, wat deze laatste meneer schetst, dat, dat weten we natuurlijk allemaal. Uh, dus laten we zeggen, de aandrang voor de oppositie op dit moment om dan de leiding maar te nemen, is het denk ik ook niet heel erg. Die denken ook van nou, laat het maar lekker uitzoeken. Dus ja, ze houden elkaar een beetje in, uh, in, in, in evenwicht op die ja, manier. En het, uh, het, het, het, uh, het lastige is dat als je de oppositiepartijen één voor één voegt om een heel. Uh, pakket met oplossingen te schetsen, dat ze er ook niet uitkomen. Iedereen heeft zijn, zijn voorkeuren en zijn hobby's, maar zowel de bezuinigers als de mensen die zeggen nee, nee, je moet nu de economie stimuleren en dan de schuld maar laten oplopen, die hebben allemaal geen sluitend plan. De werkelijkheid is dat niemand het echt precies weet nee. en juist daarom denk ik dat de enige oplossing is, um, die echte hervormingen doen die op langere termijn zorgt de Nederlandse economie weer... Recht trekt. Want het is nog altijd zo dat de economie gaat in Nederland goed als de wereldhandel aantrekt en gaat slecht als de wereldhandel. Ja. Uh, is. Nou, dat gebeurt nu weer een beetje, die wereld ja, en dus als we maar lang genoeg praten, dan zal het wel weer beter worden. Ja. En de politicus die dan zit, die zegt dat het door zijn beleid komt. In, in hoeverre spelen die peilingen eigenlijk nog mee? Dat is ook een van de bellen zit over. Want ja, de, de coalitie staat echt, ik geloof, 35 zetels nog in totaal. Uh, ja, dus verkiezingen nu zijn voor de coalitie een rampzalig vooruitzicht. Wat dat betreft zijn ze ook nog meer dan uh, na de echte verkiezingen tot elkaar veroordeeld. Maar tegelijkertijd, als de VVD en de Partij van de Arbeid achterban het gevoel krijgt... we zijn uitgeleverd aan iets waar we helemaal niets meer herkennen van ons programma... dan kan er een moment komen dat vanuit die achterbannen uh, gezegd wordt... Uh, kap er maar mee. Het is per slotverrekening zo dat bijna altijd kabinetten in Nederland vallen... doordat ze inwendig uit elkaar kukelen... en niet doordat er in de Kamer iets dramatisch gezegd wordt. nee. Uh, er was een meneer die had het over de arrogantie van Rutte. Door, door nu dat uh, ja, hij ik bedoelt ik bedoel, Rutte als boegbeeld van dit kabinet. Uh, de arrogantie om niet te willen praten met, uh, met de oppositie. Uh, maar goed, uh, u zegt ook eigenlijk van wel gewoon doen en dat gebeurt eigenlijk ook al gewoon. Ja, ik denk dat dat uh, uh, zwarte pieten is. Uh, en, en, een, en een vorm van het kabinet om te zeggen, jongens. Uh, we gaan nu maar voorstellen doen en waag het eens om er tegen te zijn. Want je was ervoor of je weet dat het nodig is. Ja. Uh, we gaan het zien en hoe spannend Prinsjesdag uh, wel of niet wordt. Uh, dank voor de komst naar uh, hier, Mark van, politiek columnist voor NRC Handelsblad. U kunt blijven stemmen op uh, www.stand.nl. Daar staat die stelling op de hele middag. Houd de radio aan, want zometeen na twee is het. Dit is de dag. Ik wens u een pras. Een prettige dinsdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. Een CRV: de werkloosheid neemt af.